Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en vannacht valt hier en daar regen. Morgen begint regenachtig, maar in de middag ook wat zon bij een graad of negen. Dit was het NOS Journaal. NOS, NOS, NOS Radio Langs de lijn met Robert Meder. Goedenavond, Steve McLaren is terug in Enschede. De Engelse coach werd vandaag gepresenteerd als de man die van FC Twente weer een echte titelkandidaat moet maken. So for me it was, was very easy. Success sustained carries on. And, uh, I am back here to that. En mijn andere kandidaat voor de titel werd geproost op het nieuwe jaar. Op de nieuwjaarsreceptie kroop Tini Sanders, de algemeen directeur van PSV, in de rol van comedian. Ik kreeg een uh, supporter aan de lijn. Die boos was dat onze fans continu onbereikbaar was. Op het nummer 0900 1800 dat op onze site staat. Toen ik uitlegde dat 0900 1800 onze openingstijden waren, was ook dat misverstand meteen uit de wereld. Ja, en het Europees kampioenschap Allroundschaats in Boedapest is begonnen. Het zal er niet omgaan zijn. De eerste dag leverde een voorlopige tweede plek op voor iedereen wust. Dat is een tikkie teleurstellend. Ja, weet je, ik heb me gevocht voor het waard was. En ja, het was gewoon niet beter. Langs de lijn is het tot 11 uur. Volg ons op Twitter via het NOS Langs de Lijn. <totstuken> voor de tweede keer in één week tijd... zat FC Twente-voorzitter Joop Munsterman in de perskamer. Alleen werd er dit keer wel champagne geschonken. Maandag werd Co-Adriaanse ontslagen. Vandaag werd Steve McLaren aangesteld als hoofdcoach. No. Yeah. In the yeah. yeah, a little, uh, a little improvement. I get a Montplomb pain, champagne, flowers. Yeah, a very good welcome and nice to see uh, a lot of old faces again uh, and smiling for the moment. It's good. Ja, onder het geklik van de fotocamera's werden de glazen geklonken. McLaren stond na het officiële gedeelte op waarom hij terugkeert bij FC Twente. Daar waren drie redenen voor. Het was voor mij een eenvoudige beslissing. Mensen vragen me waarom ik terugkwam. Ik denk dat drie belangrijke redenen De belangrijkste reden is de uh, man op mijn recht. Uh, Mr. Eagle. You he say je he, uh, He's the main reason, him and Aldo. The club, the vision that they have. The second reason, the team. Um, I like the team, it's a good team. a good balance. And the third reason uh, is for the fans. Ja, het was dus een makkelijke beslissing voor McLaren. Drie redenen waren, uh, uh, waren, uh, hebben eraan ten grondslag gelegen, om maar zo te zeggen. De voorzitter Joop Munsterman, het uh, goede elftal en de supporters. Maar nu moet hij het waar gaan maken met een spelersgroep... die maar gedeeltelijk gelijk is aan die McLaren. Achterliet, Luc de Jong, kent McLaren een beetje. Hij was net overgekomen van de Graafschap en speelde zelden in het eerste elftal. De Jong hoopt dat de trainerswissel goed gaat uitpakken. Natuurlijk, McLaren heeft heel goed zijn, ja, twee seizoenen gehad bij, uh, bij Twente. En, uh, ja, die is dan weggegaan en dan uh, krijg je predom. Uh, ja, die doet het weer op zijn manier. En daarna ja, kwam Alias en die doet het ook weer op zijn manier. En, uh, ja, soms werkt het en soms werkt het niet. En, uh, ja, ik denk dat, uh, ja, dat uh, het bij McLaren toen wel werkte. Dat zag je ook al. En, uh, ja, we hopen natuurlijk weer dat het goed gaat. ook hè. Er is heel veel gezegd en geschreven over uh, het vertrek van Adriaans en de, ja, de reden waarom. Um, was het nou echt zo erg onder hem? Nee, echt zo erg. Ik weet niet. Uh, okay, ik denk dat het gewoon... Uh, ja, misschien een manier van denken wat anders was over ja, hoe wij speelden bij Twente al afgelopen seizoen uh, Kun je een voorbeeld geven? Nou ja, soms kwam uh, je ja, met een paar speelstijlen die ja, wij ook, ons ook een beetje verbaasden. En, uh, maar ja... Natuurlijk, soms probeert een trainer probeert iets uit en uh, misschien werkt het dan. Maar ja, het was. En bij Twente was het vaak. Uh, we hadden een manier van spelen en dat lag ook spelen goed. En dan uh, ja, werd er niet veel aan gesleuteld dan kwamen een paar nieuwe spaces bij in. En ja, dan, die past zich daar weer aan, aan. En dan. Uh, ja, zo, zo hadden we toch ons eigen speelstijl gecreëerd. En uh, ja, soms misschien dat hij dan uh, wat aan veranderde, maar ja, het werkte misschien soms niet nee. Hij switchte ook veel, hè, tussen jou en Janko bijvoorbeeld. Uh, was er ook te weinig duidelijkheid misschien, naar de spelersgroep toe? Nee, het was wel duidelijk. Hij uh, legde alles wel duidelijk uit aan iedereen ook. En, uh, ook uh, waarom hij het deed. En, uh, ja, dat, was, dat was het niet. En, uh, maar ja, dat hij inderdaad switchte tussen mij en Mark. Dat, ja, dat was vorig seizoen bij Prudhomme ook zo. En uh, nu uh, ja, deed hij dat ook af en toe. En, uh, ja, dat is dan de keuze van de trainer. Nieuwe trainer? Ook hoge verwachtingen? Net als de rest van Nederland? Nou... Tuurlijk, je, je begint allemaal weer, elk spel begint op nul en je wil graag ja, het seizoen goed afsluiten. En, ja, Dat gaan we met z'n allen voor, denk ik. En, ja, we weten waar hij tot in staat was met ons. Dus we hopen dat ja, misschien nog een mooi seizoen kan worden. Ja. ja, Luc de Jong en dan de aanvoerder Peter Wisgerhof. Die is veel uitgesprokener dan Luc de Jong. Hij is blij dat McLaren is teruggekeerd. Ja, ik ben er blij mee. Ja, zeker niet verrast, denk ik, hè? Nee, nee, ik ben niet verrast. Uh, het hing wel in de lucht, dus, uh, maar ik ben blij dat in ieder geval de COVID door de kerk is en uh, nu weer uh, kunnen gaan bouwen. Het is allemaal wel heel snel gegaan, hè, dit? Ja, dat is heel snel gegaan. En, uh, maar ja, gelukkig maar, want uh, anders hadden we een uh, lange tijd zonder trainer gezeten. En nu kunnen we gelijk weer uh, ja, toewerken naar uh, tweede seizoen zelf. Is dit wat de ploeg nodig had, een nieuwe trainer? Nou ja, het is denk ik wel, uh, wel goed dat we in ieder geval een nieuwe trainer hebben nu. En uh, net wat ik zeg, nu kunnen we weer uh, vooral op trainerskamp en dan kan je, weer, uh, kan je weer snel bij elkaar komen. En uh, snel toewerken na, ja, na het tweede seizoen zelf. Want uh, ja, dan gaat het ook weer vrij snel beginnen. Ja goed, mijn argument kan ook zijn dat een nieuwe trainer ook onrust brengt. Hè? Veranderingen en noem maar op. Maar in dit geval, uh, ja, er is een beetje de indruk dat het alleen maar voor opluchting zorgt. Ja, dat is, voor mij is dat ook wel op dit moment. En... Uh... Ja, iedereen heeft er een goed gevoel bij. Tenminste, er zijn ook natuurlijk veel mensen die met hem gewerkt hebben al. En daar uh, ja, is nog steeds een uh, goed gevoel over. Dus uh, ja, ik denk dat het uh, ja, vrij soepeltjes gaat, denk ik. Het feit dat jullie zo blij zijn met McLaren. Zegt dat dan ook iets over die afgelopen periode met Adriaanse? Nou ja, afgelopen periode, het is niet zo dat het zo... Uh, maar ja, er was op een gegeven moment zoveel onrust. In, in, ook in de krant en alles. Dat ik op een gegeven moment wel blij ben dat zo'n periode is uh, afgerond. En... Uh, ja, dan dat je weer opnieuw kan starten, dat is, dat is wel lekker dan. Kun je eens een concreet voorbeeld geven? Wat ging er nou bijvoorbeeld niet goed in die eerste periode? Ja, maar ik denk dat ik daar uh, niet zo'n zin heb om daar nu uh, nog op te gaan reageren. Ik denk dat we nu alleen uh, naar de toekomst moeten gaan kijken. en uh, Dat is nu uh, met McLaren en dan kunnen we nu een goede stap maken. We gaan nu op trainerskamp, dus uh, ik denk dat dat het belangrijkste is. It's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 Sophia Alice Baxter en Murder on the Dance Floor. Dus 13 minuten over 10. Claudia Pechstein verraste op het EK Allround. Ze gaat naar de 500 meter en de 3 kilometer aan de leiding. Irene Wüst kon tevreden zijn over haar 500 meter... maar had op de 3 kilometer zichtbaar moeite met de omstandigheden. Een reportage van Steven Dalebout. De eerste dag van het EK in Budapest is de dag van de wind. Wapperende tentzeilen... Camera's die omvervallen en de organisatie die dat oplost. En Valkenburg die valt in de training. Ja, ik uh, ging even onderuit. Ik gleed even weg. Ik denk dat het een blaadje was of zo. We gaan behoorlijk blaadjes de baan over. Maar, uh... maar uh, de blaadjes waren weg en toen werd er geschaatst. Iedereen wuustte een goede 500 meter. Maar verloor veel tijd op de 3 kilometer waarop ze vijfde werd. Ze struggelde met de wind en het vuil op het ijs. Dat, uh, dat is het buitenschaatsen. Ja, daar heb je te maken met wind en met, uh, ja, met het ijs. En, en, ja. ik, ik heb gewoon gevochten voor wat ik waard was, alleen het was niet genoeg. Kun je aangeven hoe, uh, hoe van invloed die wind is geweest op die drie kilometer? Nou ja, weet ik niet. Ja, je voelt hem en je voelt dat je hem heel hard tegen hebt. Maar ik zal niet de enige zijn die hem heel hard tegen heeft gehad. En, uh, van de andere kant heb je hem dan ook wel weer mee. Dus ja, het hoort er gewoon bij. En, uh, ja. Je ging vol van start, zoals we dat van jou kennen. Was dat de enige manier om deze race te rijden, denk je? Ja, nou, in ja, het begin had ik ging niet vol van start. Maar dat lijkt dan misschien ook zo, omdat dan, ja, weet niet. Op een gegeven moment dan. Dat is een beetje raar met die wind, dus dat is een beetje moeilijk te zeggen. Want sommigen reden ook wel rondjes 5, 36 en dan komen we weer terug naar de 34 Dus het was heel erg wisselend of je bijvoorbeeld een keer een vol tegen had. Maar ja, dat, nogmaals, dat hoort erbij en dat is buitenschaatsen. En uh, ja, weet je, ik heb hem gevochten voor het waard was. En ik had wel nog rustiger kunnen beginnen, maar dat, dat schiet ook niet op. En. Uh, ja, het was gewoon niet beter. Hoe zat het met die schaatsen waar je afgelopen naar wees? Ja, die was bot. Maar ja, goed, dat, uh, dat zal iedereen wel hebben gehad. Bedoel, het wordt door het vuil. Ja, het ijs is niet heel schoon en daar kunnen ze ook niks aan doen. Dat zijn, dat zijn vooral de blaadjes die over het ijs waaien. En uh, ja, ik bedoel, ik zal niet de enige zijn geweest die een botte schaats heeft gehad. Dus wat dat betreft... 3000 uh, meter. Ja. Erbij. Er staat nog steeds een strak windje over de baan, dus het heeft niet zoveel zin om te gaan vergelijken met... Het vuil op het ijs en de wind, het waren de twee trending topics vandaag in Budapest. Dat gold ook voor Diane Valkenburg. Zij reed een matige 500 meter, maar met de vierde tijd op de drie kilometer deed ze het juist weer goed. Ja, op de drie alweer teruggepakt op de, op, de, op de meeste rijders. En dat is allemaal mooi, dat had ik ook wel nodig. Drie kilometer was een beetje een rare rit, omdat uh, de wind was een beetje wisselvallig, dus het was een beetje, een beetje inkomen. De tweede, tweede ronde kwam ik een beetje stil te liggen en daarna was het hard werken om weer even terug te krijgen, maar dat lukte wel goed. En uh, ja, Het was even afwachten wat de tijd het waard zou zijn, maar die, uh, ja, het, was wel, het was wel een aardige tijd en uh, ja, wel blij mee. Het gat is weer een beetje gedicht. Kun je aangeven hoe moeilijk het is om uh, nou ja, steeds met, een andere met andere omstandigheden te maken te hebben? Want de ene keer is de wind hard en dan, uh, dan zag je de vlaggen weer een beetje gaan hangen. Hoe pak je dat aan? Ja, het is, het is gewoon heel lastig en je moet het een beetje aanvoelen en daarop inspelen. En Wij rijden natuurlijk heel veel binnenbanen, dus, uh, dus gewend zijn we het niet echt. Maar automatisch gebeurt er ook wel een hoop aan die aanpassing. Je gaat gewoon wat korter rijden als je wat meer tegen krijgt. Dus dat lost zichzelf wel een beetje op, maar het is gewoon lastig dat je... Aan de ene kant dat je gewoon de ene helft van de baan tegen hebt en de andere mee. Dus het verschil is gewoon heel groot. En als het wind tegen ook nog varieert, dan wordt het helemaal lastig. Maar uh, ja, het is gewoon zo goed mogelijk er doorheen vechten. En uh, ja, dat is aardig gelukt. Maar het is wel een lastige opgave, ja. Valkenburg staat na dag 1 zesde in het klassement op 3,5 seconden op de 1500 meter. Irene staat tweede, zij heeft 600 ste achterstand op Claudia Pechstein, die het klassement aanvoert. Zij gaan met Sablikova en de verrassende Poolse Tsevonka strijden om het podium. Tsevonka en Sablikova hebben allebei anderhalf seconde achterstand. Ja, morgen wil ik natuurlijk gewoon uh, mijn afstand. Dus ik wil een dijk van de 1500 rijden. En proberen uh, ja, gewoon een super groot gat te slaan uh, op uh, Claudia en uh, Martina. En dan uh, zondag 5 kilometer. Maar kun jij met deze wind uh, een dijk van de 1500 rijden? Tuurlijk, ik kan ook een dijk van de 500 rijden toch? Ja, dat was iedereen Wust tegen uh, Steven Dalebout. Die we overigens uh, straks nog een keer horen. Dan in een vooruitblik. Wat betreft de mannen die morgen van start gaan. Uh, Sebastian Timmerman in uh, Boedapest. Uh, even over wat Wust zei. Uh, iedereen, uh, Erben Wennermars, heb ik het vanmiddag ook horen zeggen. Die dacht dat Wust als een gek van start ging. Maar ze zegt wel: nee, ik ben helemaal niet vol van start gegaan. Hoe zit dat? Ja, ik dacht het ook. Als je begint met uh, 1976. Ik heb dat nog, net nog even teruggekeken. Dat was toch echt de snelste openingstijd. Um, en daarna een ronde van 31,4 seconden. Dat was ook de snelste eerste ronde van allemaal. Ja, daar ben je volgens mij ook, ook toch redelijk voortvarend van start gegaan. Maar blijkbaar heeft zij dat anders gevoeld... Uh, op het moment dat zij rondreed op de baan. Maar het verval daarna was uh, uh, toch veel groter... dan bijvoorbeeld het verval van Perstijn in haar race. Nou ja, Sablikova is als Olympisch kampioen outstanding. Die had nauwelijks verval in haar race... En dat ondanks het feit dat de wind in die laatste rit volgens mij op zijn sterkst was... in ieder geval de windvlagen. Er kwam één windvlaag over toen echt, uh, dat er echt uh, van alles en nog wat over de baan dwarrelde. Dat hadden we daarvoor nog niet gezien. Um, Daar had Anouk van der Weide trouwens heel erg last van de tegenstandster van Sablikova. Maar goed, dus, dus ja, wat dat betreft dacht ik ook... iedereen wust uh, waarom heb je hier race niet ietsje zorgvuldiger ingebouwd... en ietsje minder hard aan het begin, maar goed, ja, dat denkt ze zelf anders over. De dus zij heeft dat blijkbaar zelf anders gevoeld. Ja. Grote voordeel van Perstijn was weer dat Perstijn heel erg op haar tegenstandster kon rijden. Die hoorden we net. Dat was Diana Valkenburg. En door die hele snelle stad van Irene Wust zag zij haar tegenstandster. Dat was uh, Olga Graaf uit, du uit uh, Rusland niet meer terug. Ja. ik bedacht me net als als ze niet vol van start is gegaan, kun je nagaan hoe slecht de tweede gedeelte dan was? Ja, ja, ja, dat. Uh... Ja, dat kun je dan inderdaad zo zeggen. Ja, ja. ja ze verloor te veel in het ja. tweede stuk. Uh, uh, en dat blijft met die omstandigheden uh, moeilijk te verklaren. Uh, Wust is altijd, ja, bij zo'n drie kilometer hangt het er vanaf... of het valt goed, maar het kan ook totaal niet goed vallen. En vandaag viel het dus, viel het dus, viel het dus minder goed. Uh, en dat verval had ze niet, uh, had ze niet onder de knie. Ja. Is haar toernooi nu uh, ja, ten einde, dat is wel een beetje heel erg uh, cru gesteld... maar er zijn mensen die zeggen, ja, Europees kampioen, dat kan ze nu vergeten. Hoe, denk, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, dat vrees ik toch ook wel. Um, ze staat 600ste achter in het klassement op de winnares, vind ik eigenlijk van dag 1, Claudia Pechstein. Want die gaat aan de leiding. Ondanks het feit dat Sablikova zoveel tijd terugpakte op de drie kilometer. Um, en ze heeft uh, maar 1 seconde en 4900ste voorsprong op Sablikova. Morgen op de 1500 meter, nou ja, dan kom je op een seconde of zes uit op de vijf kilometer uiteindelijk. Nou, ja, en die verliest er vandaag al op de drie kilometer op Sablikova. En Wust heeft ook nog geen vijf kilometer gereden dit seizoen. Dus ze zal echt, echt, echt heel veel tijd moeten pakken morgen op de 1500 meter. Uh, wil ze uh, blijven hopen en blijven dromen over een, uh, een tweede Europese titel? Ja. Ik denk niet dat dat erin zit. Die Servonka, hè? die Poolse, waar komt die in één keer vandaan? Ja. Nou ja, die, die verbaasde mij ook. Kijk, dat, dat ze wel uh, behoort zeg maar, tot de middenmotor, dat, dat wisten we inmiddels wel. Dat heeft ze wel bewezen. Maar achtste op de 500 meter. En daarna een hele goede tweede plaats op de drie kilometer. Waarvan mensen dan weer gelijk zeiden... ja, die had echt verreweg de minste wind van allemaal... Ja, dat is een beetje spelen met die omstandigheden. Maar ik vind het alleen maar leuk hoor dat er, uh, dat er dan zo'n schaats er in één keer tussen staat... die je daar niet iedere dag ziet staan. Ik had ja. er ook absoluut niet verwacht. Ik bedoel, dat is makkelijk te zeggen om nu te zeggen... ja, ik zag het aankomen. Nou, dat zag ik dus absoluut niet aankomen. Ja. Uh, en, en zo heb je ook nog een Russins, Kokova. Uh, die staat op de vijfde plaats. Doet ook prima mee, uh, uh, net na zeg maar de top vier. Nou ja, het is leuk dat dat soort namen er nu bij staan. Ja, maar zien we die ook terug uh, op het podium, denk je? Of uh, gaan die instorten op een bepaald moment? Mm... Ja, vind ik moeilijk te zeggen. Alles hangt af van de omstandigheden. Uh, de weersverwachting voor morgen is geloof ik redelijk goed. Voor zondag is die slecht met, met echt veel neerslag. Uh, dus dat hangt echt af van de omstandigheden. Als het voor hun net goed valt en uh, ze rijdt op de vijf kilometer net zo goed... dan dat ze deed op de drie, dan kan Serwonka zomer op het podium eindigen. Ja. Uh, morgen gaan ook de mannen van start, 500 meter en de 5 kilometer. We gaan daar straks, inmiddels die bijdrage die ik al heb beloofd... van Steven Dalen, wat uitgebreid naar vooruit kijken. Even de loting, want die heeft plaatsgevonden inmiddels, uh, begreep ik. Ja, dat en... klopt. En, uh, op de 500 meter uh, zien we heel veel Nederlanders aan het begin... Dat komt omdat ze wel 500 meters hebben gereden dit seizoen in uh, uh, trainingswedstrijden. Maar dat waren geen wedstrijden die officieel waren aangemeld bij de internationale schaatsunie. Dus dan tellen die tijden niet mee. Dus Tetsjan Bloemer rijdt in rit 1, rijdt ook nog eens alleen. En Sven Kramer rijdt in rit 3 tegen Koen Verweij. En die kunnen dan uh, alvast een beetje aan elkaar wennen, want die rijden later op de dag... Nog, uh, ja, wat zal het worden, dikke 6,5 minuten zo'n beetje tegen elkaar. Want die zijn ook aan elkaar gekoppeld op de 5 kilometer. Uh, dan wel later uiteraard in die 5 kilometer. Nou, Jan Blokhuizen, die rijdt op de 500 meter in de 12e rit. En die zien we dan op de 5 kilometer, wat natuurlijk voor de mannen morgen de belangrijkste afstand is... Uh, um, na Sven Kramer en Koen Verweij. Dus dat kan wel een voordeeltje zijn voor Jan en Dan weet hij in ieder geval wat, uh, wat zijn ploegenoot Kramer... en zijn concurrent Verweij uh, hebben gedaan. Uh, tegen Sverre Loende Pedersen. Tedjan Bloemen in de laatste rit op de vijf kilometer. En wat wel heel saaiant is... en uh, die credits gaan trouwens naar Eben Wennewars... want die kwam daarmee vanavond bij het uh, diner. In rit 12 rijdt Alexis Contain tegen Howard Bukkou. Um, Bukkou is natuurlijk overgestapt vanuit de Noorse nationale ploeg... naar de ploeg van Pieter Muller. Dat heeft een hoop stof doen opwaaien in Noorwegen. Pieter Muller mag Bukku wel coachen, maar niet op de baan. Die staat dan bij de boarding, daar hangt hij dan overheen. Maar Alexis Conté rijdt voor diezelfde commerciële ploeg als Howard Bukku. En die rijden dus tegen elkaar op de vijf kilometer. Dus dan ja. staat uh, Pieter Muller gewoon op het ijs, want die mag daar staan voor Conté. En ik denk dat die Howard Bukku dan ook wel het enige uh, wat woorden gaat toeroepen om hem toch te coachen. Dus dat is wel een Sajan detail ja. aan die loting 5 kilometer. Ja, leuk. Gaan we morgen even kijken inderdaad uh, wat er gebeurt. De mannen aan de slag. Dus morgen 12 uur is de eerste afstand de 500 meter. Zonder Skobref, maar uh, met Kramer. Daar op die uh, bevroren vijver in Budapest. We gaan vooruitkijken in de volgende bijdrage van Steven Dalenboud. Een stadsvijver in Budapest, een bevroren stadsvijver. Aan de linkerkant een brug waarover auto's razen en mensen lopen en stoppen. Ze, ze kijken verbaasd. Hey, wat gebeurt hier? Een Europees kampioenschap, speedskating, inderdaad. En als die mensen dan over de baan heen kijken... dan zien ze aan de andere kant van de baan dat grote kasteel liggen. Dat Vaida Hunjat kasteel, gebouwd in 1896... als kopie van een kasteel in Roemenië, in Transylvanië. Het is een enorm gevaarte en het is... Ja, een soort aanzichtkaart om daar de schaatsers voorbij te zien glijden. Next part of the training sessions at eleven o'clock. There will be trial starts at uh, 15:00 with start. Dit is het decor waar Sven Kramer morgen zijn entree zal maken bij een allround toernooi Sommigen vinden het maar niks dat buitenrijden. Die wind, die regen, die sneeuw, Bah.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 En nu is hij voor mij op zoek naar Daniel Arway. Arway Daniel. Ah, goedemkrechtelijk. is manager van deze ijsbaan en verantwoordelijk voor de renovatie die de baan de afgelopen jaren onderging. This is the more beautiful ice arena and now uh, after when we put uh, plus ice field to this track. Uh, we zijn de tweede grootste ijsarena in de wereld. Ja, trots is hij wel, die Arvai. En hij garandeert ook dat het ijs goed zal zijn de komende dagen. Het enige probleem lijkt de combinatie van wind en regen te worden. Het grootste probleem, is de regen en de wind samen. Want de arena is in dat So if de feel Dus als je de voelt, in de street, voelt, feel je 5 km per hour wind. Maar in het field voelt je 100 km per hour. En niemand weet waarom. Dat is het grootste probleem. Als het langs de baan 5 kilometer per uur waait, dan waait het op de baan 100 kilometer per uur. Misschien dat Arvai een beetje overdrijft, maar hoe dan ook, de baan is een tochtgat. Ach, kramen, blokhuizen, verwij en bloemen mogen allang blij zijn dat de baan is vernieuwd. Want toen Rintje Ritsma in 2001 wereldkampioen werd, deed hij dat met gevaar voor eigen leven, biegt Arvai op. Ja, en ik ben blij dat hij bij de renovatie kwamen machinegeweren, granaten... en een levensgevaarlijke bom van meer dan 100 kilo onder de ijsvloer vandaan. Waarschijnlijk in de Tweede Wereldoorlog achtergelaten door de Russen. Dat Russische gevaar is dus geweken. Het andere Russische gevaar dat dit toernooi bedreigde ook. Ivan Skobrev klaagde een jaar lang dat hij niet op een buitenbaan zijn titel wilde verdedigen... en meldde zich afgelopen week af met een schouderblessure. Of zoals Koen Verwij het opschrijft. Ivan, uh, die heeft, uh, die heeft uh, afgemeld. Ja. Ik, uh, ik hoorde dat hij uh, een, uh, een blessure had. Geloof ik. Maar <lacht> <lacht> nee, ik weet het niet zeker. Verwij gelooft er niks van. En vindt het ook maar niks dat het EK op deze manier gedevalueerd wordt. Ja, het is uh, wel jammer. Het maakt wel minder mooi hoor, de schaatsport. Dat, uh, dat er zoiets gebeurt. En, uh, ik vind het ook, een, dat, vind het ook een, gewoon een slechte zaak uh, dat hij opeens een blessure heeft. Blessure? Ja, precies. <laughs> het Piet Sven Kramer in ieder geval dan wel weer kansen. Want ook al doet hij zijn best zich na zijn rentrée als outsider te bestempelen na het afmelden van Skobrev... is het moeilijk dit weekend concurrenten voor de titel aan te wijzen. Helemaal na de puikenprestaties die Kramer in de schaatsweek vorige week in Tielf liet zien. Ja, de schaatsweek is natuurlijk wel een beetje vertekend geweest voor het allround... Uh... 1505 is uh, ja, is, een, is een natuurlijk uiteindelijk een heel ander klassement dan met een 5, 500 meter erbij en een 10 kilometer erbij. Maar goed, ik, ik sta er ook helemaal niet slecht voor natuurlijk. Maar wel heel, an, heel, wel heel anders dan andere jaren natuurlijk. Ja, is het wel zo dat je Jan, Jan Blokhuis bijvoorbeeld, nou ja, die heb je op sleeptaal genomen. Het was weer de oude wet. Ja, ik reed, wel, ik reed inderdaad al een hele goede 5 kilometer. En, uh, maar goed. Uh, uh, ik denk nog steeds dat, dat als je gewoon een heel simpel gezegd gewoon een lijst maakt met, met, met de vier afstanden, dat uh, ja, Bukko wel uh, zwaar bovenaan staat. Is dat jouw favoriet? Ja, ja, ja, wel, uh, ja dat denk ik wel. Ja. Morgen om 12 uur rijden de mannen hun eerste afstand, de 500 meter. Tot die tijd proberen de dwijlmachines het ijs er zo goed mogelijk bij te laten liggen. Op deze stadsvijver in Boedapest. leave the ice Zambonis are coming into the uh, into the ice break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 en die escape is drie minuten over half elf. Galits Bouleroes, kent nog? Hij heeft in Duitsland bij VfB Stuttgart een aantal moeilijke jaren achter de rug. Hij speelde door blessures nauwelijks en wilde eigenlijk weg. Maar onder de nieuwe trainer Bruno Labadia is de international weer helemaal opgeleefd. De ex-speler van onder meer Chelsea, HSV en Sevilla... is als rechtsback een vaste kracht geworden. Deze en ook volgende week nog is Bouleroes met zijn club... op trainingskamp in Turkije... En verslaggever Richard van der Made die sprak met hem. Kaliet, wij zitten hier in het uh, statige Kempinski, de lobby met uh, marmeren vloeren. Ik zie veel versieringen, veel pilaren ook. Zijn dit uh, de hotels die jij gewend bent? <laughs> ja, wat is gewend? Uh, kijk, ik heb in al die jaren uh, heb ik uh, veel gereisd, veel hotels gezien en uh, ook hotels van uh, topklasse. Ja, dit valt, uh, dit valt wel onder categorie topklasse, moet ik zeggen. Ja. En wat een rust. Ja, het is enorm rustig hier. Uh, ik denk uh, wat medewerkers en, uh, en, en VFB Stuttgart. En voor de rest, uh, ik denk, uh, uh, ja, niet al te veel mensen. wel geteld uh, tien ongeveer. En de rest is echt, uh, echt uh, helemaal leeg. Alles is uh, voor onszelf, uh, zou, zou, ik, uh, zou ik bijna kunnen zeggen. Is dat wat voor jou, zo'n trainingskamp? Een dag of acht, uh, negen hier zijn? Ja, ik kan me daar goed op instellen. Uh, maar ik had, uh, ik had wel een beetje gehoopt dat hier wat gezellig zou zijn. Uh, nou zit ik toch uh, bijvoorbeeld de hele avond op mijn kamer en uh, dat is niet uh, Des Boularuss, moet ik zeggen. Wat is wel Des Boularuss? Ja, een beetje. Uh, een, be een beetje, uh, beetje oer, een beetje gezellig een doen. Een beetje chillen, een beetje lachen, een beetje plezier maken, een beetje uh, backgammonen, schaken of uh, noem maar op, weet je, dat soort dingen. Nu is echt, gewoon echt niks aan en nou, dat zo heb ik het nog nooit meegemaakt. Ik heb vanmiddag jullie training gezien. Ik heb begrepen dat was de derde training van de dag. En de eerste training is eigenlijk al voor het ontbijt vandaag begonnen. Klopt, het is, uh, het is wakker worden. Om, uh, om half acht begint uh, onze core stability training. Dan is het echt drie kwartier lang echt alleen maar uh, uh, yeah, core stability training. Dus uh, je middel, je romp zeg maar, uh, trainen en uh, ja, Je benen, alles komt er eigenlijk aan te pas, die schouders, uh, alleen je hoofd, uh, die wordt met rust gelaten, alleen uh, die wordt mentaal ook uh, uh, aangepakt. Dus dat, uh, daar begin je de dag met dus mee, drie kwartier core stability training, dan heb je een ontbijt en dan gaat het om kwart over tien verder uh, met een trainingssessie op het veld. Uh, gelukkig wel veel voetbal, alleen trainingsessies uh, duren uh, redelijk lang uh, bij deze trainer. Veel loopwerk, typisch Duits. Uh, veel loopwerk. Uh, um, gelukkig bij deze training gaat alles gecombineerd met een bal. En vanmiddag hadden we een, uh, hadden we een sessie. Ja, dat was, uh, was extreem, uh, extreem pittig, om het zo maar te zeggen. En dat, uh, ja, dat heeft iedereen wel gevoeld. En ik, uh, ik moet eerlijk zeggen, ik heb het ook wel gevoeld. Ja, want onder Bruno Labadia, de coach van nu van Stuttgart... gaat inderdaad alles wat meer met de bal. Meer verzorgd spel is de bedoeling. En jij bent er eigenlijk ook opgeleefd hè, onder hem. Ja, inderdaad. Sinds hij gekomen is uh, um, met, met zijn manier een aanpak van... Uh, of met zijn filosofie, uh, ja, voelde ik me eigenlijk meer op, meer, uh, op mijn plaats. Uh, de trainers voorheen hadden totaal geen filosofie, hadden totaal geen uh, um, idee. Ze konden het ook niet overbrengen op de groep. Het was gewoon uh, als een machine gewoon uh, rammen. Nou uh, uh, elke machine gaat een keer kapot. En uh, dat was ook uh, bij vorige trainers het geval. Dus de, de houdbaarheidsdatum was niet al te lang. En met deze trainer ja, zit echt een gedachte achter, een beetje zoals wij uh, uh, over voetbal denken in Nederland. En uh, ja, dat, dat, dat was voor mij extreem prettig. Bij Nederland zelf al richt jij je op de positie van rechtsback. Um, je bent ook in Duitsland, ben je nu rechtsback geworden eigenlijk, van centrumverdediger? Ja, kijk, centraal, uh, centraal uh, in defensie uh, ligt toch mijn, mijn sterkste punten. En uh, uh, ja, vanuit mijn hart voel ik me ook als een centrale verdediger... omdat ik daar het gevoel heb dat ik me daar uh, extreem kan, uh, kan tonen. Uh, alleen ja, soms moet je keuzes maken en uh, moet je, je aanpassen. En dat heb ik dus gedaan. En, uh, ja, ik heb uh, eieren voor mijn geld gekozen en uh, gefocust op je rechtsbek. En me daar geprobeerd te ontwikkelen. Nou, dat is redelijk tot, uh, tot goed gegaan. En je moet die hele rechterflank eigenlijk bestrijken. Het, het vergt veel meer inhoud, veel meer conditie natuurlijk, hè? <laughs> Ja, ik moet zeggen dat mijn, mijn, uh, als je mijn carrière bekijkt... dan was mijn conditie niet echt mijn, mijn sterkste punt. Ik, uh, ik was van jongs af aan gewoon een, een voetballiefhebber... en ik deed gewoon alles met plezier. Nou, als je dingen met plezier doet, dan, dan vergeet je al snel dat je moe wordt. Alleen op een gegeven moment komt er een punt... dat je echt uh, lichamelijk moet gaan aanpassen aan, uh, aan, het, uh, aan het niveau. En uh, ja, dat, dat begon bij RKC al uh, een beetje onder Martin Jol... die mij een aantal schoppen onder mijn kont heeft gegeven... Uh, zodat ik... Uh, uh, ...conditioneel uh, wat, wat beter uh, werd. Dat ging met, met minimale stappen vooruit. Nou, op, uh, op het moment dat ik naar Duitsland ging, uh, toen, uh, ja, toen kwam, daar, uh, kwam daar verbetering in. Alleen nog steeds niet uh, zo dat ik uh, rechtsback kon spelen en op en neer kon gaan. Even tussendoor, wat wordt er uh, geserveerd hier uh, op tafel? Ja, we krijgen hier uh, lekker Turkse koekjes uh, voorgeschoteld... We hebben zojuist Turkse thee, wat, wat extreem sterk is. Nou, dat is voor mij iets sterk. Dus ik heb min thee met, met honing besteld. En uh, voor jou ook. Dus uh, we gaan er lekker van genieten uh, in de tussentijd. Het woord zelf al is al een paar keer gevallen. Uh, toen de poolindeling voor het EK bekend werd... las ik een hele leuke tweet van jou. Wat een groep kan niet wachten. Daar spreekt toch ook wel vertrouwen uit? Ja, zeker. Ik bedoel, de groep is zo langzaam. Uh, we kennen elkaar door en door... We kennen onze kwaliteiten, we weten ook waar, waar ons gevaar ligt. En uh, ik denk als je dat uh, uh, als je daar bewust van bent en daarop in kan spelen... dat, je, dat wij voor echt voor niemand bang hoeven te zijn. En ik denk dat we dat in het verleden ook wel hebben laten zien. Kijk, tuurlijk, iedereen maakt zich op een gegeven moment zorgen als je 3-0 tegen Duisland verliest. Maar, uh, ja jongens, het is een oefenwedstrijd. en Natuurlijk uh, wil je elke wedstrijd winnen, alleen we moeten daar niet te zwaar aan tillen. Het is een oefenwedstrijd. Op het EK zal het uh, heel anders zijn. Dan zullen we gewoon uh, extreem fit zijn en, en scherp zijn. En dan uh, ja, zullen we voor ons, uh, voor ons land uh, vechten wat we waard zijn. En uh, met trots uh, uh, het Nederlandse shirt uh, verdedigen. Je bent inmiddels uh, 30 jaar. Zie je zelf nog weer basisspeler worden ook in Oranje? Want je hebt natuurlijk Van der Wiel voor je als rechtsback. Ja, hij heeft natuurlijk ook een voorsprong op mij, omdat hij een opgeleide rechtsback is. En uh, ja, dat ben ik niet, dus ik ben heel veel aan het inhalen van de afgelopen jaren. Uh, ja, ik, zeg, ik zeg nooit nooit en ik ben niet iemand die, uh, die opgeeft. Uh, ik probeer altijd uh, mijn hoogste doelen te bereiken. En dat is uh, ook zeker een van mijn doelen. En uh, zolang ik voetbal en zolang ik op hoog niveau voetbal, uh, moet dat een prioriteit voor mij zijn. Uh, uh, maar wie weet, ik bedoel, Jaap Stam is ook heel laat uh, doorgebroken. heeft ook heel laat carrière gemaakt. Dus uh, ja, niks is uitgesloten. Een terugkeer trouwens naar Nederland. Zit dat er ook uh, misschien in, na Stoetkart? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen. Ik zie een terugkeer naar Nederland niet snel gebeuren. Ik, uh, ik voel me gewoon heel, heel erg prettig in het buitenland. En ik heb het enorm naar mijn zin. Ja, de competitie is... Uh, ik vind wel, dat, uh, moet, dat moet ik wel zeggen... dat de Nederlandse competitie zich wel steeds uh, uh, verder ontwikkelt. Uh, stadions uh, die, die, die, die steeds voller worden en groter. Dus... Uh, en je ziet ook in Europa dat Nederlandse teams steeds verder komen. Dus dat is wel een pluspunt. Alleen ik zie mezelf niet meer terugkeren naar Nederland. Galits Bularus vanuit Turkije. Waar hij op trainingskamp is met VfB Stuttgart. In gesprek met onze verslaggever Richard van der Made. Ja, en dan een uh, opmerkelijke schorsing in het baanwielrennen. De Fransman Grégory Bourget, zo moet ik het zeggen... met zijn uh, twee wereldtitels behaald in Apeldoorn. Die moet hij inleveren. Uh, Bourget heeft tot drie keer toe de dopingregels overtreden. In 18 maanden tijd miste hij drie keer een dopingtest. En het opmerkelijke is nu dat de Franse bond Bourget... met terugwerkende kracht heeft geschorst per 23 december 2010... Nou, de studio Jeroen Koster, commentator uh, baanwielrennen bij Studio Sport. Jeroen, dit riekt aan alle kanten. Iemand met terugwerkende kracht schorsen. Waarom? Ja, je zou zeggen, leg het maar eens uit aan bijvoorbeeld Gregory Sedok. onze hordeloper. Ja. Het is iets heel razends aan hij is dus eigenlijk, heeft hij zich drie keer niet gemeld bij een dopencontrole in 2010. En uh, nu is hij geschorst en eigenlijk verandert het niet. Ja, hij moet zijn, zijn, zijn regenboog trui. Van een regerend wereldkampioen uittrekken, doet volgende week een ander truitje aan, mag hij gewoon meedoen aan de World Cup. Zij is eigenlijk feitelijk niet geschorst geweest. Ze hebben hem alleen, dat heeft de UCI gedaan, zijn wereldtitels afgenomen van het afgelopen jaar. Maar hij is niet hij heeft niet uh, hoeven stoppen met trainen. Of uh, uh, mocht niet meer bij de Franse ploeg, was niet meer welkom. Dat soort maatregelen. Die gelden voor geschorsten, normaal gesproken. Het is een beetje raar. Uh... Ja, je, moet, je, je moet het overleggen aan de UCI, kan ik me voorstellen. Dus de UCI moet daar toch iets over zeggen... of hebben ze zich helemaal stilgehouden in deze? Nou, en Is daar de lokale zaak, dat kan natuurlijk ook. Kijk, daar zit natuurlijk wel... Het, het, het kan eigenlijk nooit een lokale zaak zijn... want de wereldtitel, uitslagen behaald ja, de UCI op het WK... zijn ja, ja. Uh, UCI uitslagen. Ja. Maar er zit natuurlijk iets raars in. Want uh, 23 december 2010... ging zijn schorsing met terugwerkende kracht in. Dat betekent dat dat ongeveer de laatste van de drie... Uh, overtredingen was, namelijk het missen van de dopencontrole. Dat betekent dat je daarna een dossier uh, uh, opbouwt en dat er bij iemand een rood lampje moet branden. Hé, hey, dit is de derde in 18 maanden. Zo werkt dat bijvoorbeeld bij Gregory Sedok ook. Ja, en voordat dat lampje is gaan branden, heeft het heel lang geduurd. Want negen maanden later, ruim negen maanden, in september, kwam dat dossier bij de Franse Bond. Ja, in de tussentijd was het WK verreden in Apeldoorn. En daar nou hebben de Fransen gezegd: ja. Dat dossier is negen maanden onderweg geweest. Moet deze sporter nu de dupe zijn van het feit dat dat ergens, en het is, er is niet de vinger op te leggen, uh, dat dat ergens is blijven liggen? En het is ook, ja, het wonderlijk. Ik heb her Herman Rand gesproken van de dopingautoriteit. Die zegt ook: ik heb dit nog nooit meegemaakt. Een verklaring kan zijn dat drie verschillende instanties een dopingcontrole hebben uitgevoerd. En dat die bij drie verschillende instanties, bijvoorbeeld de Nederlandse uh, Wielenbond of de Colombiaanse Bond of. Het WADA, Dat drie verschillende instanties. En dan is het de vraag: wie telt? 1, 2, 3. En wie, bij wie gaat het alarmbelletje rinkelen? En dat oh, nee. heeft negen maanden geduurd. En ze willen hem daar niet te dupe van zijn. Maar dit is ook wel opmerkelijk. Ja, want ik zit even te, snel te rekenen. Als hij uh, op 23 december 18 maanden zou zijn geschorst, dan zou u de spelen nog net halen. Dus dan zijn de Spelen toch ook geen argument dan? Nou, de... Of wel? Kijk, wat ze in, in, in Groot-Brittannië komt dit hard aan, hè? Gregory Boschet is. Die grote zwarte atleet. enige zwa grote zwarte sprinter geboren op Guadeloupe. En de concurrent ook van Enorme dij. En de grote concurrent. Ja. Uh, de afgelopen uh, drie jaar de wereldkampioen sprint. Ook in Apeldoorn. En ook met de Franse ploeg. Grote concurrent van de Britten. Van Sir Chris Hoy. Van Jason Kenny. Vandaag is bekend geworden dat uh, de UCI heeft de wereldtitel officieel aan Jason Kenny gegeven. Dus die mag met de regenboogtrui rijden vanaf volgende week. Bij de World Cup in uh, Peking. En ja... Maar het, het, het, het rare is natuurlijk dat in Engeland zit een beetje een tweestrijd. Ze krijgen er een wereldkampioen bij. Chris Hoy gaat van drie naar twee. Zilver in Apeldoorn. Voor de ploeg, uh, het heeft allemaal gunstige effecten. Maar aan de andere kant, ja, voor de Spelen, daar staat hij er gewoon weer. Want hij mag meedoen. Mm -hmm. Daar zitten ze ook niet op te wachten. Ja, het is een heel kort door de bocht. Twee gouden wereldtitels inleveren. Twee gouden medailles inleveren voor deelname aan de Spelen. Als je slecht wil denken, is dat ook een beetje zo. En in, in, in Engeland proeven ze dat ook een beetje zo. Maar ja, het, het, het, kennelijk mag het. En daar zit een beetje, UCI bekend een beetje schuld door dit te erkennen... Ja. omdat het ja. dossier zo lang onderweg is geweest. Heeft goed, dankjewel. Het blijft een uh, opmerkelijk verhaal. Ben benieuwd uh, hoe het vervolg zal zijn. Dankjewel, Jeroen Koster over uh, Bogé. Die is met terugwerkende kracht 18 maanden is geschorst. Ain't no when she's gone. It's not warm when she's away.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 Bill Withers en Ain't No Sunshine Die ziet voorbij, kwart voor elf NOS langs de lijn. PSV leeft in alle rust toe naar de tweede seizoenshelft. De club eh, van de afscheidnemende trainer Fred Rutte staat in de eredivisie op de tweede plaats. Op maar één punt van de koploper AZ. De kans lijkt niet gering dat de forse investeringen in spelers als Strootman, Mettens en Matas straks de landstitel gaan opleveren.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 Als we Kea Mordenaar bij Ajax zien... is een advocaat bij PSV misschien toch niet zo'n goed idee. Ja, PSV heeft uh, Zagaria Labiat een verbeterd contract aangeboden. De speler staat uh, in de belangstelling van het Portugese Sporting Lissabon. Maar PSV wil hem dus graag behouden. En dan Ajax. Dat uh, speelde vanmiddag de eerste oefenwedstrijd van het uh, nieuwe jaar. De eerste divisieclub Almere werd nipt met 1-0 verslagen door een uh, doelpunt van Dimitri Boulekin. De komende weken vertoeft het elftal in warmere orde in Brazilië, om precies te zijn. De trainer Frank de Boer kan daarover een bijna fitte selectie beschikken. En daar eens even wennen. In ons opzicht op dit moment wel, natuurlijk. En, uh... Maar dat is alleen maar goed voor de concurrentie, dat iedereen alert bij. Dus uh, ik heb liever veel keuze dan uh, heel weinig keuze. Alleen Bordersen en Sikterson niet erbij. Ja. Zie je die ook nog terug dit seizoen? Bordersen, ja, daar ga ik bijna 100% van uit. Natuurlijk moet je dat afwachten. Natuurlijk. Maar die, die had misschien meegekund, maar dan had hij eigenlijk alleen maar individueel kunnen trainen. En stel dat je dan, uh, en dan moet hij nog behandeld worden. En stel dat je kleine bestuurtjes krijgt, ja, dan verslapt dat misschien ook de aandacht. Dus ik heb liever dat hij alle aandacht die hij krijgt uh, aan zijn herstel. En vooral het, de inhoud uh, aan het trainen. Dat zal hij deze week gaan doen. En dat hij dan voor na de trip uh, langzaam aansluit bij ons. Is een tot zondag voor dit seizoen een streep door? Nee, niet door, door dit seizoen. Maar het, uh, het zal nog wel even duren voordat hij echt.. Uh, ja, minuten kan maken en laten we hopen dat dat, dat minuten zal gaan worden. En dan, dat is voor hem heel positief naar het volgende seizoen toe natuurlijk. Want ik vind dat het allerbelangrijkste dat hij zich daar helemaal op focust. Ook om de druk van hem af te halen. Want het heeft helemaal geen nut zeg maar, om uh, daar druk op te zetten. Want hij moet eerst gewoon 100% fit zijn. Vrees je de transferperiode? Tweede transferwindow? Nee, helemaal niet. Ga je zelf nog wat doen? Op dit moment niet. Ik heb uh, genoeg uh, fitte spelers op dit moment en ik heb geen reden om uh, spelers aan te kopen. We kijken wel, maar uh, stel dat we iets moeten doen, dan uh, kunnen we hopelijk wel zo snel mogelijk handelen. Heb je zelf een veto uitgesproken over verkopen? Nee, maar uh, ik weet wel dat, we, uh, dat de spelers, stel dat er uh, aan spelers getrokken worden... dat we daar heel uh, goed over nagedacht hebben wie we dan uh, willen gaan, uh, gaan kopen. Of juist gewoon of niet kopen, omdat we in de jeugd ook heel veel goede spelers hebben. Nou, ik noem maar voor het geval van de wil. Heb je gezegd, absoluut niet nu? Nou, dat heb ik niet, absoluut niet gezegd. Maar uh, zoals het er nu uitziet, uh, wil hij heel graag naar Valencia. En dat is uh, alleen maar... Uh, kom dat te sprake voor uh, het einde van het seizoen. Wat verwacht je van die tweede seizoenhelft? Nou, dat wij uh, de eerste wedstrijd natuurlijk... die zal wel heel cruciaal zijn voor de competitie. Dan kan je op twee punten komen van de koploper. Ja, dat zou... Uh, dat zou een fantastische stap zijn in de goede richting. En we hebben het vorig jaar bewezen dat we kunnen terugkomen. Dus Ik ben ja, proactief mens, dus ik ga ervan uit... dat uh, dat het weer gaat gebeuren. Vanuit welke hoek verwacht je de meeste concurrentie? Nou, Ik, ik verwacht van uh, AZ en PSV de meeste concurrentie. Vooral van PSV omdat ik dat gewoon, uh, op dit moment misschien wel uh, het beste team vind. Kun je je voorstellen als een trainer opstapt dat het ook verkeerd kan uitpakken als, als hij nog een half jaar moet? Ik bedoel ook op Rutte. Nou ja, laten we het hopen voor ons. Nee, ja, dat, dat kan. Maar ik denk dat uh, Rutte zo gemotiveerd is om een kampioenschap binnen te halen. Dat uh, dat, dat aan hem niks uh, zal merken. En misschien dat uh, binnen de spelersgroep, dat, dat weet je nooit. De spelers zeg maar, die uh, in een moeilijke positie, en het zal vooral om 13, 14, 15 zijn. Die uh, zich misschien ga, gaan roeren. Omdat ja, uiteindelijk ja, hebben zij volgend jaar misschien dan niet met... Uh, met Rutte te maken. Dat zou eventueel, denk ik, misschien een probleem kunnen uh, veroorzaken. Maar ik verwacht het niet. Frank de Boer was dat, de trainer van Ajax. Goed, deze uitzending zit er uh, bijna op. Dan gaan we even slapen. Dan zijn we om kwart over twaalf morgen gewoon weer terug. Um, voordat ik u ga vertellen wat daarin zit... meld ik u dat uh, het uh, skispringen is uh, afgelopen. De vier Schansen-Tournee. Uh, Gregor Schlierentzauer heeft voor het eerst in zijn loopbaan... die vier Schansen-Tournee gewonnen. Hij verdedigde met succes uh, vandaag zijn leidende positie... in de vierde wedstrijd op de schans van Bischofshoven en ik vertel u nog even wat betreft de waterpolo mannen die hebben een oefenwedstrijd gespeeld tegen Roemenië in Istanbul. Ze hebben dik verloren. De ploeg van Johan Aantjes ging met 14-6 ten onder. Alverwege was het al 7-3. De ploeg van Aantjes bereidt zich in Turkije voor op het komende EK dat in Nederland plaatsvindt. Morgen speelt Raije nog tegen Macedonië en zondag tegen het gastland Turkije. En dan, zoals ik had beloofd, morgen die extra uitzending. Kwart over twaalf ben ik terug met Jochem Uitehagen. En natuurlijk aan de finish, hebben Weddemars en Sebastiaan Timmerman. We beginnen dan met de 500 meter mannen. Dan de 1500 meter voor de vrouwen. En tot slot klapstuk de 5 kilometer voor de mannen. En ook nog het sportforum. Dus het wordt een uh, lekkere, drukke, mooie radiodag. Morgen op Radio 1. Van meteen de oog met Thijs van der Brink. Ik wens u nog een heel fijne avond. En dan is het meteen lente. Met heel vroege vogels. De merel zingt. De koolmees fluit. En als het zo doorgaat, breekt de flinkse eigen record. En kunnen we in januari al zijn flinke slag horen. Alles over de vroegste lente. Maar ook de wakka wakka lamp. Hè? De wakka wakka lamp. En ook nog een stagiair uit Indonesië. Ransuilen en.